Goedemorgen Erwin. Goedemorgen. Erwin, heel brus voor degene die hem niet uh, kennen, maar dat kan bijna niet, want uh, volgens mij uh, doe je dit al een uh, behoorlijke tijd. Dat, uh, dat klopt. We hebben het over de vismaaltijd. <coughs> Sorry, op het Gasthuisplein, want die is weer terug. Uh, ja, is natuurlijk door de corona is die ja, nu, uh, weg geweest. Want dus dan zijn we ik was twee jaar beken. niet geweest. Ja. Ja, dus de de elfde editie. Het had de dertiende moeten zijn. Ja, maar ja, elfde nou ja, is ook goed. Laat die drie. Jawel, jawel. Dertien ja, is misschien ja, een verkeerd uh, getal. Ja. Ja, en het, als we mooi weer hebben, wat eigenlijk meestal wel zo is, hè? Ik geloof niet ik, dat we heel veel Ik heb hele weer... gekke dingen meegemaakt dat ik drie dagen vooraf uh, alleen maar regen zag. En op de dag zelf uh, prachtig weer. En dat de dag daarna het weer begon te regenen. Dus ik ga ervan uit dat het dit jaar weer mooi weer is. Weer mooi weer ja. is, ja. Ja. Ja. Nou, Het is natuurlijk een, een, een schitterende plek dat het gasthuisplein, ja. dat is een, voor mij ondergewaardeerd plein in uh, Zandvoort. Want ja, het is een van het oudste, het is het oudste café, hè? Ja, dat, absoluut. Uh, en, en, en daar, daar zou glapen. eigenlijk veel meer moeten gebeuren, want ja. het is een mooie plek. Het is een supermooie ja. plek, echt ja. waar. Maar goed, uh, de vismaaltijd die uh, toch wel uh, erg uh, beroemd ondertussen is door die super soep die er gemaakt wordt. Ja, ja Dat ja. is echt... Maar dat wordt wel wat anders natuurlijk. Het wordt wat anders? ja. Want? Ja, nou, ik, ik, Om te beginnen wil ik uh, eerst even mijn telefoonnummer doorgeven. Okay. Want dat, uh, dat, is, uh, dat kan uh, uh, interessant zijn. Uh, dus als uh, men dat uh, nu gaat opschrijven, dat is 06 28 29 27 94... Nou ja, dan moet je natuurlijk wel de gelegenheid geven dat ze het ook snel het op kunnen schrijven. Ik ga het straks ja, nog een precies. keer noemen. Maar dat is dus uh, ja. om eventueel kaarten te reserveren? Dat is, nee, om plekken te reserveren. Ja, plek, hè. Want het is een plek. Uh, maar nog ja. wat anders, en dat zal ik uh, zo meteen nog wel even zeggen. Uh, uh, men kan de kaarten halen bij de Bruna. Uh, alleen uh, PostNL die is al een paar dagen bezig om het te leveren. Ik ben net nog even bij de Bruna geweest. Die heeft twee karren met 200 pakketjes uh, staan die ze nog moeten uitzoeken. Ze moeten ertussen zitten, maar ga niet nu naar de Brune toe, want dat heeft niet zoveel nut. Beter volgende uh, week even. Eind van de middag moet dat, moet dat goed zijn. Of morgen. En, en volgende week, uh, dan, dan, dan, ja. Ja. dan moeten ze er liggen. Ja. Uh, waarom ik mijn telefoonnummer uh, doorgaf, uh, ik heb dat wel eerder gedaan. Dat degene die mij nu belt, die, uh, die krijgt twee kaarten. Ja, en die je. En die, die hou ik dan eventjes apart. Ja. Nou, hartstikke goed. Um, wat ik doe, ik, ik ga zelf geen kaarten verkopen. Want dat gaat bij de Bruna veel beter. Of bij het Wapenverzand voor. Daar ja. zijn de kaarten te halen. Um, wat men wel kan doen is dat als je met vier of meer personen komt... Dat je een mailtje stuurt. En dan zorg ik dat je in ieder geval een plekje gereserveerd hebt. Dat je bij elkaar kunt zitten. Ja, nou dat is hartstikke goed. Ja, Wat een go goed idee. In de eerste... Vaak zijn het ook wel groepen, hè? Ja, ja, ja, absoluut. Ja, en, en als ik ga kijken hoe dat, uh, hoe dat zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. Uh, de eerste twee keer uh, deed ik dat niet. Uh, dan ga je met een groepje, kom je gezellig naar, uh, naar het Gassersplein. En dan uh, zitten er twee op die tafel, twee op een andere tafel. En, nee. Dat is niet gezellig, dus toen ben ik daarmee begonnen. Dus vanaf vier of meer personen. En dan zorg ik dat je in ieder geval gezellig bij elkaar kunt zitten. Onder andere ook de zangers, de wapenzangers... die de wapenzangers. weer gezellig, ik ja, mag ook ja, meezingen ja, daarbij. Dus, en gezellig. niet alleen de wapenzangers, want de boeken met de teksten worden uitgereikt... Ja. en iedereen kan meezingen. Dus ja. En er zijn een, een hoop zangers in Zandvoort, hoor. Ja, ja, ja. ja. ja. Mensen ja. houden van zingen hier. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. En het, ja, dat maakt het wel weer een stukje gezelliger. Zeker. Er zijn wel wat, wat, wat andere dingetjes. Je noemde net uh, de vissoep. Uh, Pieter Keur, die, uh, die maakte de soep natuurlijk altijd. Uh, maar die is niet meer werkzaam bij, uh, bij kroon. Dus dat, ah. uh, ik heb met, uh, met Thomas heb ik overlegd. Hij zegt, ja, ik kom een heel eind, maar ik, ik krijg nooit dezelfde soep als, als Pieter maakt. Dus uh, dan denk ik van, ja, dan moet je dat niet doen. Nee. En we doen nu lekker kroketjes. Oeh. Nou, dus dat, uh, ook dat niet verkeerd. Lijkt me, lijkt me een heel leuk alternatief. Ja, ja dit is wel ja. grappig, want granale kroketjes... Ik, ik heb uh, uh, heerlijk in Spanje mogen zitten een tijdje. En ook daar hebben ze granale kroketjes. En het is echt een feest. Ja. Dus, ja, dus prima vervanging lekker. voor de soep. Dus dat, dat is, dat is uh, wel, wel iets anders als alle andere jaren. Uh, wordt sowieso een, een, een, een aparte editie, vind ik. Hè. Je bent twee jaar uh, ben je, ben je weg geweest en uh, we mogen weer. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij om. Uh, maar het is ook het eerste jaar dat, uh, dat Jaap Kroon er zelf niet bij is. Nee. Ja. Nee. Het ja, dat was natuurlijk. wel even een shock dat hij er niet. Ja, absoluut, absoluut. En uh, nou goed, uh, ik ben ook heel blij dat Thomas uh, gewoon op dezelfde voet verder gaat. Ja. En ja, dat, uh, dat kan alleen maar uh, net zo goed gaan als alle andere jaren. Thomas oh, ja. die voerde het uit natuurlijk. Ja. En nu uh, heeft hij het hele pakket uh, op zich op genomen. Ja. Nou ja, het, het, het heeft natuurlijk. Vele uh, redenen dat het altijd gezellig wordt. Waarom? Omdat uh, heel veel mensen die elkaar anders niet meer of niet zien. Hè, nu komt. Uh, het, ja. is, het is wel een Zandvoorts clubje natuurlijk. Alhoewel er ook heel veel mensen verrassend ja. van buiten komen. Ja, ja, ja. Ik heb, uh, dat, dat is wat je zegt. Het, het is, uh, uh, met het reserveren van die tafels. Uh, maak ik elk jaar maak ik een platte grond. Uh, die ligt nu al klaar en, en ik heb daar al, al een x aantal tafels gewoon ingevuld... terwijl ik nog niks van de mensen heb gehoord, omdat ik weet van nou, die, die komen. komen toch. Ja. En uh, ik weet dat vorig jaar, of de vorige, jaar, de vorige keer, uh, van, nou, zeg van, van de 20 tafels, dat er uh, 16 tafels al gereserveerd waren... Ja hoofdzakelijk natuurlijk Zandvoorters... maar ook mensen uit Haarlem... die een keer zijn geweest en zeggen van... joh, leuk, volgend jaar ben ik weer. weer. Maar we hebben ook elk jaar... hebben we wel toeristen. En dat, ja. dat, dat is natuurlijk ook wel een... Uh, ja. Een leuk, leuk ding. En, en wordt dat dan via de hotels waar de mensen, of de pensions waar ze ook uh, verblijven, wordt dat via daar geregeld? Ja, ik heb, uh, ik heb daar uh, jaren terug heb ik daar nog eens uh, een volletje een, een, een bij een uh, heel hoop uh, pensions neergelegd. Uh, maar goed, daar, daar, je kan het heel moeilijk peilen, dus uh, je bent er de hele tijd mee bezig. Um, en ik zou dat graag doen als ik weet dat dat ook, ook nut heeft. Uh, maar ik, ik, ik kan het niet peilen. Dus ik weet niet wat daarvan terugkomt. Ja. En um, ja, ik denk dat de, de, de, Zandvoort, de Zandvoortse pensioenhouder of hotelier... Um, die hebben allemaal het krantje. Ja. En um, ik ben ja. heel blij dat het op zo'n mooie manier uh, op de volpagina Precies. staat. En ik denk... Ik denk zelf eigenlijk dat als je gasten hebt in, uh, in, in, in die week... dat je het uh, gewoon eigenlijk moet melden. Je ja, je het maakt het de toch... mensen erop attent. Ja, en je precies. zegt, joh, u kunt uh, dat en dat. Uh, ja. lopen even langs het wapen om ja. een plekje te reserveren. Daarom, en dan is het daarom. goed. Ja. Dus ja. dat... Uh, en dat, dat, dat gebeurt ook wel. Uh, het, is, uh, het is wel leuk. Uh, maar ik bedenk mezelf dat, uh, ja, kom je een keertje op 14 juli in Frankrijk uh, en je ziet overal de etentjes buiten staan, dan ja. doe je daar ook aan mee. Ja, He? Dus uh, het is voor een toerist is het natuurlijk ook heel leuk om dat, uh, om dat mee te maken. Ja. ja. Hey, en die organisatie, uh, uh, nou ja, dat, dat, dat wordt dan door jou gedaan Althans, ja. uh, het, het is jouw vadersinitiatief, hè? Ja. ja, dat klopt. Ja. Ja, die is ermee begonnen, samen toen met, uh, met de Wurf, en uh, dat uh, tot 1986. Tot en toen dacht ik op een gegeven moment van, uh, ja, dat is misschien wel eens leuk om dat uh, weer te beginnen. Dus even kijken hoe dat, uh, hoe dat werkt. En het uh, eerste jaar uh, geen aandacht aan geschonken, omdat dat, ja, dat, dat zou wel vanzelf gaan, werd me verteld. Nou, dat, dat, dat liep toch anders. Het tweede jaar, nou, een stukje in de krant, een keertje bij de radio. En, uh, ja, ik kan me nog herinneren dat ik toen met. Uh, had ik ook overal posters op uh, gehangen. En dat ik toen op een dag op de fietsen ben gestapt om overal van die stroken met uh, uitverkocht erop te plakken. Weet je wel? Dus. <laughs> Dan dacht ik van, hey jeetje, dat, dat is wel... Uh, het is een, een succes en het is nu gewoon een begrip weer geworden. Ja, dat, uh, ja en ik denk ja. dat ook heel veel mensen denken van... Oh, het kan weer en uh, ja. we, we, we, we kunnen weer bij elkaar zitten. Ja, en hoe ja. fijn is het niet om elkaar weer te zien. Ja. Mensen die hier inderdaad toch uh, door die hele corona... een beetje opgesloten hebben gezeten, ja. en, uh, kunnen weer naar buiten. En, ja, uh, dus we gaan er weer een uh, feestje van ja. maken. Kan je kiet uh, draaien of hoe, hoe werkt dat? Wat, wat nou, zit het dat is, met de kosten? Om uit de kosten te komen, moet ik een eerst aantal kaarten ik, uh, verkopen. Ja. Uh, en dat, dat, dat gebeurt altijd wel. Dat, dat, dat lukt. Dat al. lukt. En uh, dan is de marge is gewoon heel erg klein. Uh, ik heb ook van tevoren, toen ik ermee begon... heb ik voor mezelf ook uh, bepaald, van ik, ik, ik wil het doen. Uit naam van mijn vader, hè, de, de Theo Hilbers altijd. Het moet niet zo zijn dat ik achteraf uh, nog, nog een paar cent in mijn portemonnee dauwde. Dus ik heb in het begin uh, deed natuurlijk met de Wurf. En uh, als alles betaald was, dan keek ik wat ik over had en dan, uh, dan doneerde ik dat uh, aan, aan de Wurf. En nu uh, bij de Wapenzangers, en die hebben er een keertje uh, iets, iets voor de kerst voor gekocht. Uh, en de laatste keer ben ik naar het wapen gegaan op, uh, op een uh, zangavond en heb gezegd: van Nou, waar is die bel? Lief. Geef er even een ring al aan en uh, doe even een rondje. Ja, goed. Het is, is natuurlijk, dat? kijk, men betaalt ook maar 14,50 Ja, het is, met, het is met de volgericht een, een goede moot vis. Nou, koop een stuk kabeljauw uh, ja. bij, bij de supermarkt van, uh, van een halve pond. Ja. En een verser dan dit kan je dan, niet krijgen. Nee, nee dan, dan zie je wat het kost. Um, alles bij elkaar, de huur van de tafels... en dan een consumptie uh, die, die door het wapen van Zandvoort wordt verzorgd... Ja, dan, dan snapt iedereen wel dat er weinig over kan blijven. Ja, ja. Maar ja, dat, ja dat, dat, dat wil ik ook niet. Nee. Nee, maar het is natuurlijk het is mooi, hè? want het, het, het geeft zoveel meer dan alleen die warme maaltijd. Het, ja. het, het, het, ja, geeft, precies. het, het is gewoon een feestje. Ja, het is een feestje. En, uh, ja. En je eet ook nog. En je <laughs> eet erbij met elkaar en als ja, inderdaad uh, ja, het weer uh, lekker is, ja, wat, hoe ja, ben je precies. dat? Uh... Ja hoor. Ja. Hoe, dus dat, hoe ben je zelf door die corona heen gekomen? Ja, ik heb uh, nergens last van gehad. Uh, bij mij thuis, uh, uh, mijn vrouw en uh, mijn jongste dochter, die uh, alle twee op een gegeven moment uh, aan de beurt waren. En uh, ja, toen ben ik wel eventjes uh, weggegaan. Dan heb ik even een weekje ergens anders geslapen. Maar uh, ja, ik, uh, ik ben er ja, gezond uh, en wel uh, doorheen ge Nou Ja, dat is natuurlijk, ik, jij werkt volgens mij ook zelf in de horeca. Hè? Ja, dus, ja, uh, ja, dat, ik dat zit, heeft natuurlijk ik ook zit, nou, wel. Nou, bij Excel, ja, dat is, dat is wel een, een, een, uh, een heel raar iets, natuurlijk. Je wil, uh, ik, ik werk in de keuken, ik ben kok en uh, je wil lekker eten maken. En ja dan sta je tegen, tijdens zo'n periode sta je. Toastisch te maken om, om, om mee te nemen. En, ja. en dat is het. Ja, dat ja. is niet echt... Uh, nee, het is geen is... leuk werk. Nee. Nou goed, nee. het is gelukkig dat nu is voorbij, uh, voorbij. En, uh, en uh, ja. we kunnen weer met volle kracht. We kunnen en, uh, volop. Ja. En ze, ze gillen om personeel nu, hè? Want het is niet aan te slepen Ja, dat, dat, en het is natuurlijk in alle branches. Maar dat is in de horeca denk ik wel... Uh, ja. wel een heel groot probleem. Heel groot. ja probleem. Maar ja, goed. Gelukkig ben jij er doorheen gekomen. Ja. En is dat... Uh, nou ja, nogmaals, uh, ik, ik hoop dat, uh, dat de kaarten aankomen bij, uh, bij de ja, Bruna. Nou ja, ze zijn er, uh, maar ga niet. Uh, hè, want je hoeft ook niet te bellen of ze er al zijn. Uh, Naar de Bruna niet. Nee, kijk, en, en, en het zal dit jaar wel sneller gaan, maar... Uh, Helemaal uitverkocht in de eerste week. Dat, dat gaat altijd even overheen. Dus door ja. rustig aan. Maar jij gaat nog één keer jouw telefoonnummer. Ja, ik nou ja, heb niemand uh, gebeld voor, uh, <laughs> voor twee gratis kaarten. Maar dat, ja. dat, dat maakt niet zoveel uit. Uh, dan, dan noem ik mijn e-mailadres eventjes. Ja. Uh, om om uh, als je met vier of meer personen komt. Om dan te reserveren. reserveren ja. En het is uh, FAM Hilbers. Dus F-A-M Hilbers. Aan elkaar, zonder aan elkaar, puntjes. En dan at t nou. Maar dat staat volgens mij ook ja, staat in het Zandvoorskrantje. Even spieken, volgens mij. Ja, dat staat ook nog uh, in het Zandvoorskrantje. Dus okay. daar kan iedereen het ook nog uh, bekijken. Helemaal goed. Nou, hartstikke goed. Ik uh, dank je wel voor je komst en uh, ik ga ervan uit dat het weer net zo gezellig wordt als ja. dat het uh, drie jaar geleden is geweest ja. en uh, dat we heerlijk gaan, we gaan eten er met een elkaar van maken. en gezellig met elkaar zingen. Dus Absolut. dat komt helemaal goed. Absolut. Dank je wel. Ja.